De meeste besmettingen zijn in de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Peru. Die zijn samen goed voor meer dan de helft van het wereldtotaal. De meeste nieuwe besmettingen zijn in Latijns-Amerika geregistreerd. Gisteren meer dan 76.000 nieuwe gevallen. In Europa waren dat er 16.000. De Britse regering trekt bijna 790 miljoen euro uit... voor grenscontroles na de brexit. Na 1 januari zijn nieuwe douanefaciliteiten nodig... omdat het grensverkeer met de EU dan niet meer valt... onder de regels die binnen de EU waren afgesproken. Dat betekent dat de Britse douane strenger gaat controleren... op goederen die vanuit de EU het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Het grootste gedeelte van het geld naar, gaat naar de bouw van douaneterreinen... in het binnenland voor de controle van vrachtwagens. Want daar is in de havens geen plaats voor... Voor. De rest van het geld is voor software, apparatuur, gebouwen... en de aanstelling van 500 extra douaniers. En op vliegbasis Schilzerijen is aan het begin van de middag... een zweefvliegtuig neergestort. Daarbij is de piloot om het leven gekomen, een vrouw van 37. Ze Zo zou de enige inzittende zijn geweest. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid... stelt een onderzoek in naar de toedracht. Het weer, het is zonnig, geleidelijk aan ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Temperatuur ligt tussen de 18 en de 22 graden. Morgen ook zon, maar later weer wolken. Ook droog morgen en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. MUZIEK down the line, head up high I wonder why it's so hard to feel fine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 I'm suicidal with the signs of humor Some say I'm freaking it all trying to start rumors Some people say that the phone less long Find myself a home, settle down, write a song But I love to hang around in black people's places I'm frustrated, staring their faces Holy mama, make me concentrate got to write a song and I got to create yeah. Ik weet het. was dat met uh, Never Be Clever. Dit is ook uh, weer uh, werk van uh, de, man, ja, de man zelf... Uh, die ook uh, muziek in het Nederland... Uh, ja, eigenlijk aan de voeten wist uh, te krijgen... met, uh, met alles wat hij uh, heeft uh, gedaan. Uh, want uh, Herman Brood was een muzikaal genie. En vaak uh, gaat genialiteit uh, soms nog wel eens... Uh, botst dat nog wel eens... En uh, dat, dat is dan uh, ook uh, met Herman Brood wel een beetje het uh, geval geweest. Uh, uh, ja, uh, en uiteindelijk is hij uh, toch op een gegeven moment uh, besloten om uit het leven te stappen. En dat is uh, precies 19 jaar geleden gebeurd. Um, de reden dus dat we elke uh, uh, uur begonnen met een uh, nummer van brood... Uh, dat uh, is gisteren ook al uh, gebeurd. Dus daarmee hebben we in ieder geval een stukje horizontaal uh, uh, muzikaal geprogrammeerd voor vandaag. Goed, uh, wat gaan we doen in dit uur? dan toch nog iets van uh, mijzelf. Want ik heb uh, uh, eerder deze week uh, gesproken met Bas Lemmers. En uh, het, uh, het, ja, daar hebben we ook nog uh, wel iets uh, van de actualiteit. Maar uh, het ging natuurlijk ook uh, over het uh, verhaal van vorige week uh, zondag. Toen uh, Bas Lemmers uh, min of meer uit uh, bed werd uh, gehaald... voor de brand die in zijn uh, strandpaviljoen heeft uh, gewoed. Nou, uh, de foto's hebben inmiddels al... Gesproken of is al uh, duidelijk al te zien op uh, de sociale media. Want er is niets meer van uh, dat, uh, van dat uh, paviljoen meer over. Sterker nog, het is allemaal weggehaald. Uh, en de komende week zal het naar zich laten aanzien: er een, uh, een ander paviljoen wordt opgebouwd. En dat is het uh, paviljoen wat uh, vroeger. Um, op de plek uh, staat waar Corendon dus nu uh, zijn paviljoen heeft uh, neergezet. Uh, dus die uh, geleende spullen die kunnen ze dan uh, gebruiken om dat paviljoen dan weer neer te zetten. Dus dat uh, gaat dan uh, daar. Uh, deze week uh, zullen ze daarmee aan de slag gaan. Uh, maar ook ziet het naar uit dat ook de komende week in ieder geval uh, alweer gedraaid uh, gaat worden door de Beats Club 10. Dus dat uh, zijn een beetje de actuele zaken daar vandaan. Uh, over muziek uh, gesproken in dit uur hebben we ook uh, muziek uh, uit uh, Zandvoort zelf. In de afgelopen uur hadden we Ruud Houding. Dit is Wendy Moore met Relapse.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 I'm upset. het heel. Uh, nog 17 ronden zijn er nog uh, te gaan uh, bij de Grand Prix van Stiermarken. Die uh, wedstrijd uh, die op Oostenrijk's grondgebied uh, plaatsvindt. Heeft alles uh, te maken natuurlijk uh, met de alternatieve uh, invulling van de kalender van de Formule 1. Ja, dan moet je wat. Uh, je kan uh, misschien uh, twee keer een Grand Prix van Oostenrijk houden. Maar uh, dat is qua naamgeving dan misschien van uh, marketing wat minder interessant. Nou, leek het erop dat Verstappen uh, uh, met uh, met een aantal uh, ronden wat dichter bij uh, Lewis Hamilton uh, kwam, maar inmiddels uh, is de Brit weer een stukje uitgelopen. Uh, dat uh, is denk ik uh, nu een uh, enkele ronde uh, terug dat uh, verstappen die uh, poging heeft. Uh, ondernomen om uh, dichter bij, uh, bij Hamilton uh, te komen. Uh, voor Bottas is het... Uh, ja, die, die komt uh, dichter bij uh, Verstappen op dit moment. Uh, waarschijnlijk zal Verstappen moeten vrezen voor die tweede plek, uh, wat dat dan gaat. Uh, het uh, verschil met de teamgenoot van, uh, van Max Verstappen, uh, Alexander Albon, is uh, behoorlijk groot. Die uh, ligt uh, op ruim uh, weer een halve minuut uh, achter uh, Bottas... Uh, maar goed, het uh, kan nog best een, een spannend momentje gaan worden straks uh, in uh, deze Grand Prix. Als het gaat om de posities nummer 2 en 3. Dus dat uh, is denk ik zo dadelijk uh, wel eventjes uh, waar we op moeten gaan letten. Maar goed, dat uh, is voor later. Nu weer terug naar de jaren 70. Toen er een band was die heette The Shirts. Tell me your plans. even terug naar de afgelopen woensdag. Terwijl Tell Me Your Plans hebt van de shirts. Afgelopen woensdag had ik een gesprek met Bas Lemmens, de, ja, de ondernemer van Beach Club 10, over die brand die vorige week heeft gevoed. Maar nog steeds is het actueel, want er zijn ontwikkelingen aan de gang en daar kom ik straks dan nog even terug. Maar we gaan nog even terug naar vorige week, toen zich die brand en het drama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 Okay. Keep your head Het is een uh, taai gevecht uh, wat je levert als uh, Valtteri Bottas als je Max Verstappen uh, voorbij uh, probeert te komen. Hij gaat het uh, op dit moment opnieuw proberen om uh, die tweede plaats uh, afhandig uh, te maken van die Nederlander. Maar uh, de, de, het gaat er uh, op het scherpste van de snede tussen de Mercedes-coureur en uh, de Red Bull-rijder uh, uit Nederland. Uh, nu probeert uh, Bottas, uh, ik denk dat hij er nu wel in slaagt, een ronde er terug probeerde hij dit ook. Maar toen uh, was Verstappen nog uh, net hem even wat te vroeg. Vlug af. Inmiddels is uh, er dus een uh, stuivertje gewisseld tussen de nummers 2 en 3 in de wedstrijd. De derde plaats is nu in handen van Max Verstappen en de tweede voor valt Bottas. En vooraan rijdt nog steeds Lewis Hamilton terug naar het uh, gesprek wat ik afgelopen woensdagochtend uh, had uh, met Bas Lemmers over de brand bij Beach Club 10. Want uh, het werpt ook uh, zijn schaduw weer vooruit, uh, uh, heb ik uh, begrepen, want... Voor de mensen die het een beetje volgen uh, is uh, het strandpaviljoen het uh, afgebrande strandpaviljoen is verdwenen. En hoe het uh, verder eruit uh, gaat zien, dat uh, ga ik straks uh, nog eventjes uh, erbij halen. Maar eerst nog even na dat uh, gesprek uh, wat ik met hem had en hoe dat uh, eigenlijk uh, aan, uh, uh, ja, eraan toe is gegaan. En welke hulp uh, Bas daarbij heeft uh, gekregen samen met zijn uh, echtgenoot, of echtgenote.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 ja, centjes bijkomen, dan uh, springen de tranen in je ogen. Nou, ben jij iets nuchter, uh, maar doet dat jou ook wat? Nou, ik kan je eerlijk vertellen, ik ben normaal gesproken de meest emotionele van de twee. <laughs> Toch? En, en, mijn, en mijn vrouw kan, kan alles altijd beter relativeren. Ja? Uh, dus nee, dus, ik, ik, ik, uh, ik stot er normaal gesproken wat minder dan dat ik de laatste dagen doe. Ja. Uh, maar, uh,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 Ja, en dat was Bas. Uh, ik was daar even gewoon de draad van het uh, gesprek kwijt. Maar goed, uh, die teller overigens die staat inmiddels op 17.590 euro. Uh, inmiddels is ook die Grand Prix van Stiermark voorbij. Uh, Lewis Hamilton is uh, daar de winnaar geworden. Uh, nummer 2 is uh, Valtteri Bottas. En nummer 3 is Max Verstappen. Dus dat uh, is dan even voor uh, de mensen thuis. Dan nog even over die Butch Club 10. Daar gaan ze uh, vanaf maandag 12 uur gaan ze gewoon weer open. Wel met een aangepaste kaart. Een uh, keuken van 15 vierkante meter. Maar op dit moment is het wel het uh, grootste terras van Zandvoort. Dinsdagochtend om 8 uur wordt het uh, paviljoen... Uh, wat uh, vroeger daar heeft uh, gestaan, van Barefoot... wordt dan uit door naar Zandvoort uh, gereden... waar dan vanaf woensdagochtend de boel opgebouwd gaat worden. Dat is eigenlijk het uh, plan uh, zoals het er nu ligt... Uh, nu uh, betekent dat uh, Bas niet meer alleen staat. Dat, uh, denkt, daar denken de mensen van Velline toch iets anders over. Want dat uh, gaat wel uh, richting alleen.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 was dat met uh, Alleen. Uh, dat we bracht de tijd op uh, bijna kwart voor vijf. En dan uh, zijn we ook alweer bijna aan het eind uh, van dit uh, programma gekomen. En waarom? Omdat uh, vorige week, en nou hoop ik dat hij niet onderbreekt met een uh, reclame. Want uh, dat zou ik uh, wel erg uh, triest uh, vinden. Uh, met een uh, bootleg versie van Ivy Love. Ja, dan komt hij toch nog een keer. Dan summer met Ivy Love, maar dan in de Patrick Cowley uh, mix. Uh, dit was hem. Deze wordt Of zondag. Want uh, het uh, komende kwartier hier is uh, gewoon lekker bizar, interessant met een uh, gewoon dansnummer. Omdat ik er uh, gewoon uh, vette trek in heb om die op te vullen tot aan vijf uur. Uh, volgende week zitten de heren hier weer hoor. Overigens uh, de heren A.J. Vos en de heren R. Harms met een uh, aflevering Zandvoort op Zondag. En wat mij betreft, woensdag zit ik er sowieso met Voer Zandvoort in de regio. Dag hoor! en de Volksbank. Kijk, en dan bedoel ik dus weer... dan gaat hij weer daar tussendoor. Wat fijn, hè? Dat je dan op een gegeven moment... weer zo'n uh, fijne reclamespot tussendoor krijgt. Ja, leuk. Daarom hoop ik nog ergens ooit... nog eens een keer zoiets uh, mee te mogen maken... dat ik nog uh, een, uh, een fijne versie uh, kan krijgen... zonder dit, uh, dit soort uh, dingen... ...dat je dus een headblokken moet hebben. Maar goed, ik ga hier verder niet de luisteraars thuis ermee vermoeien. Straks is er ook nog een aflevering van Zandvoort Pakt Uit. Ik heb tenminste geen tegenbericht. Dus ik ga de versie nog een keer vervolgen. Hier is die nog met het restantje van I Feel Love.